Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Internetbedrijf Google is dan Microsoft. De waarde van Google steeg op de beurs in New York naar 249 miljard dollar. Na Apple is Google nu het waardevolste technologiebedrijf op Wall Street. Google is bekend van de zoekmachine, maar ook eigenaar van videowebsite YouTube... en het besturingssysteem voor mobiele telefoons Android. De nummers 2 en 3 blijven in marktwaarde ver achter bij Apple dat in zijn eentje meer kost dan Google en Microsoft samen. Geen ander bedrijf ter wereld is zoveel waard als Apple. In een kassencomplex in Blijswijk heeft een grote uitslaande brand gewoed. Even na middernacht gaf de politie het zijn brandmeester. Bij de brand raakte niemand gewond. De brand ontstond toen een groot afdekdoek in de kas vlam vatte. Het vuur verspreidde zich daarna razendsnel. De brandweer kon voorkomen dat het vuur in Blijswijk oversloeg naar een pand ernaast. Ook in Winschoten woedt een grote brand in twee leegstaande panden. De panden waren vrijdag nog uit voorzorg dichtgetimmerd, omdat er de afgelopen weken veel branden zijn geweest in Winschoten. Sinds de zomervakantie staat de teller er op 16. Voor de kust van Hongkong zijn twee passagiersboten met elkaar in aanvaring gekomen. Daarbij zijn zeker 25 mensen omgekomen. Tientallen raakten gewond. Een van de boten is na de aanvaring gezonken. Reddingsteams wisten ongeveer 120 mensen uit het zinkende schip te redden. Het waren werknemers van een bedrijf uit Hongkong. Ze zouden vanaf de boot naar een vuurwerkshow in de haven kijken. Het is nog onduidelijk hoe de aanvaring heeft kunnen gebeuren. ING zet het mest in een deel van zijn activiteiten in Oost-Europa. In Rusland, Tsjechië, Roemenië en Hongarije wordt de advisering rond aandelenhandel afgebouwd. Honderd banen komen daardoor te vervallen. ING gaat zijn aandelenactiviteiten meer richten op de Benelux. Volgens de bank zijn de gevolgen van de reorganisatie voor Nederland minimaal. Weer vannacht bewolkt en in een groot deel van het land lichte regen. Overdag bewolkt en buien. Wordt het ongeveer 18 graden. Woensdag veel regen en ook de dagen daarna wisselvallig. Dit was het NOS journaal. Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. Met nu de nacht. Y'all a clown, and I do, I wonder why.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 When he doesn't respond, He says, babe, you look a mess In the dandy dress It's just not like it used to be Then she says I may not be a leader, But I'm all woman From Monday to Sunday I work hard You Yeah. Maybe I'm ready, I'm for You. Mm -hmm.